Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Intat Mumbai zijn drie grote explosies geweest. Er zijn zeker drie doden en tientallen gewonden. Explosies waren op verschillende plekken in de stad. Onder meer bij een grote goudmarkt en in het drukke centrum van Mumbai. Volgens Indiase Media heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het over een terroristische aanslag. De gemeente Heerde voert morgen toch een verbod op blouwen in. Ondanks dat dat volgens de Raad van State niet kan. De Raad van State zegt dat het bezit van softdrugs in Nederland al strafbaar is en je niet iets kunt verbieden wat volgens de wet al verboden is. Maar Heerle houdt vast aan zijn plan voor een verbod en wil afwachten wat er in de praktijk gebeurt. De vakcentrale CNV zegt ja tegen het pensioenakkoord, maar stelt wel voorwaarden. Zo moet de overheid mensen in zware beroepen tegemoet komen en moeten jongeren niet onevenredig veel meer voor de pensioenen van oudere generaties gaan betalen. Alleen de politievakbond ACP en de bond van defensiepersoneel ACOM stemden tegen. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft onder druk zijn bod op het Britse mediabedrijf B-Sky -B ingetrokken. In Groot-Brittannië was veel verzet gerezen tegen de overname vanwege het afluister- en omkoopschandaal bij de krant News of the World. Premier Cameron bijvoorbeeld vindt dat Murdoch zich moet concentreren op het schandaal waarin zijn concern verzeld is geraakt. De Egyptische regering heeft bijna 600 leidinggevenden bij de politie ontslagen. Die hebben zich schuldig gemaakt aan grof geweld tegen de demonstranten die in januari en februari tegen president Mubarak in opstand kwamen. Bijna 40 politieofficieren worden vervolgd voor het doden van demonstranten. Dan het weer bewolkt en regenachtig, vooral in het noorden en westen. Het is zo'n 17 graden. Morgen weinig verandering, vrijdag droog, zonnig en dan 21 graden. Dit was het en... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je